De intelligente buffel. Er was eens een klein dorp waar een boer leefde met de naam Edgar. Hij leefde in een klein huisje en bezat een klein stuk land. Edgar had een buffel met de naam Bounty. Het was een ongebruikelijke naam, maar dat had een reden. Weet je, Edgar was een erg arme man voordat hij zijn buffel had gevonden... Bounty werkte erg hard voor zijn baas. Omdat hij de enige buffel was, moest hij dag in, dag uit... het hele land ploegen en Edgar met allerlei soorten werk helpen. Edgar begon met het verbouwen van allerlei soorten granen op zijn land. Edgar kreeg daardoor veel respect in zijn eigen buurt. Omdat hij zo rijkelijk werd beloond, noemde hij zijn geliefde buffel Bounty... Bounty was een speciale buffel. Hij was intelligent en altijd erg levendig. Edgar wist dat Bounty een vrij en rebels dier was. Hij ging vaak erop uit als er geen werk was en kwam dan s'avonds weer terug. Na een tijd kocht Edgar nog een buffel. Hij hield erg veel van Bounty maar realiseerde zich ook dat er te veel werk was en dat het moest worden verdeeld. Edgar wilde zijn dier niet vermoeien. Op een dag tijdens het ploegen van het veld ging Bounty halverwege zitten... en begon zwaar te ademen. Moe! Moe! Oh, Bounty... Edgar nam zijn beide buffels mee naar huis Die nacht kon Edgar helemaal niet slapen Hij wist dat het tijd was om Bounty vrij te laten De volgende dag nam hij Bounty mee naar het bos En haalde de bel van zijn halsband af Bounty schudde vrolijk met zijn hoofd Bounty, je bent een goede buffel Ik zal je nooit genoeg terug kunnen doen Je hoeft niet meer te werken je bent nu vrij. Ik zal je missen, mijn vriend. Ga erop uit en ontdek de gebieden. Moe! <laughs> Maak me nu niet aan het huilen. Je kan terugkomen wanneer je wil. Je kent de weg. Bounty was verdrietig om bij zijn baas weg te gaan... Maar hij was ook erg opgewonden om te ontdekken wat er komen zou. Hij liep vrolijk rond en genoot van de frisse lucht. Hij wandelde rond in het bos zonder angst. Hij dronk uit beekjes en at onderweg gras. Al snel ging de zon al onder. Het werd donker. Bounty zocht een veilig plekje om te rusten. En daar was er één. Die grot is direct naast een poel. Moelala! Deze plek is enorm en ook nog eens warm. Perfect voor mij om hier te blijven. Oh, oh man, ben ik me toch een potje moe. Al dit gewandel zal hem zo smal als een giraf maken. Bounty ging in de grot wonen. Hij dronk vers water uit de poel, Graaste in de buurt en sliep vredig binnen. Dagen gingen voorbij en Bounty begon te houden van zijn leven in het bos. Maar omdat hij een tamme buffel was... was Bounty een simpel en eenvoudig dier. Hij was zich er niet van bewust dat er in het bos veel dieren leefden... en ze waren niet allemaal zo onschuldig als hemzelf. Terwijl Bounty gelukkig zijn leven leefde... was er iemand die de buffel in de gaten hield. Namelijk Timmy de Vos... Elke dag als Bounty zijn god verliet om rond te wandelen, sloop Timmy overal achter hem aan. Bounty was altijd zo druk in de weer met zijn dagelijkse bezigheden, dat hij nooit Timmy in de gaten had. Hmm, deze buffel is behoorlijk dapper om elke dag in zijn eentje in het bos rond te dwalen. Nou, hij is of heel dapper of heel stom. Ik bedoel... Weet hij wel eens in wiens grot hij woont? <lacht> Laten we wat plezier gaan maken. Wel hallo, ben jij nieuw hier? Ik kom je elke dag om te grazen. Ik zal mezelf niet nieuw noemen. Oh, <lacht> jij bent een klein grappig dier. <lacht> een vos die een buffel klein noemt is inderdaad grappig. Hoe durf je me uit te lachen? Ik ben de koning van het bos. Je woont in mijn grot, weet je? De dieren hier leven in mijn genade. Als je wilt leven, moet je gaan buigen voor me. Je hebt gelijk. Ik ben nieuw hier. Maar dat betekent niet dat ik zo stom ben om alles wat je zegt te geloven. Luister, vos... Ik weet dat jij niet de koning bent van dit bos. Sterker nog, ik weet zeker dat je niet eens weet hoe groot dit bos is. Ik raad je aan te stoppen met mijn tijd te verspillen. Timmy kookte van binnen. Hij bibberde van woede. Hij zweerde op een dag wraak te nemen voor al die beledigingen. Bounty daarentegen realiseerde zich dat hij vanaf nu meer moest gaan oppassen... Die sluwe vos weet waar ik woon. Wat betekent dat dat hij me in de gaten houdt? Hmm. Ook heb ik dit eerder moeten bedenken. Maar de grot zal natuurlijk zijn van iemand natuurlijk. Wat zal ik doen zodra de echte eigenaar van de grot terugkomt? Ik moet hier meer voorzichtig zijn vanaf nu. Die nacht scheen de maan helder aan de hemel. Terwijl Bounty binnen in de grot lag hoorde hij iets. Hij keek door een smal gat en zag een vreemde schaduw buiten. Eerst dacht hij dat de vos terug was om hem lastig te vallen. Maar toen de persoon dichterbij kwam, beef de bounty van angst. Het was de echte eigenaar, de tijger. Oh nee, natuurlijk is deze grot van de tijger. Wat moet ik nu doen? Hij zal me opeten. Terwijl de tijger dichterbij bleef komen komt Bouty niet stoppen met beven. Wacht, wacht. Denk helder, even rustig. Aha, ik kan hem zien, maar hij mij niet. Dat is mijn voordeel. Ha, <tie> hier komt hij dan. Ahem. Huh? Wat is er met je aan de hand? Hij zal ons horen. Oh, natuurlijk, sorry. Maar kijk dan hoe lekker hij eruit ziet. Heb ik je niet gezegd dat diegene die hier woont groot genoeg is voor ons beiden om op te eten? Oké, dan, jij had gelijk. Hahaha, <lacht> ons eten voor vandaag is geregeld. ha. <lacht> absoluut. En nu was de tijger aan het beven van angst. Huh? Wie? Wie zijn deze dieren? Waarom stopt hij? Dit duurt te lang en ik ben te hongerig. Waarom gaan we niet naar buiten en hem aanvallen? Hij kan ons beide toch niet aan. Ah. De truc werkte. Zonder na te denken sprong Tijger door het bos. Bounty was opgelucht. Hij wist nu hoe belangrijk het was rustig te blijven in elke situatie. De volgende dag, toen Timmy aan het rondhangen was in het bos, kwam hij tijger tegen. Ma! Ah! Oeh, ik schrok van jou. Sch-sch-schrok? Wacht, ik liet jou schrikken, maar jij bent een tijger. Ja, ja, ik weet het. Ik ben de grote kat van de jungle. Maar je bent een idioot als je denkt dat er geen grotere en... Engere dieren zijn dan ik hier. Ik had er twee tegen afgelopen avond. Ze hebben mijn grot in beslag genomen. Ik moet nu naar een nieuw huis op zoek. Wacht, wat? Degene die in je grot woont is groter en enger dan jij bent. Hou je maar voor de gek. Hij is een buffel. En wat bedoel je met twee? Er leeft slechts één buffel daar. Denk je echt dat ik zo stom ben weg te rennen van een buffel? Er zijn twee enorme wezens daar. Wezens? Ja, ja ik weet niet precies wie of wat ze zijn. Ik ben de grot niet binnengegaan. Ik heb alleen hun stem gehoord. Ze gingen me aanvallen. Ik rende weg voordat ze dat konden doen. Ja. Jij arme tijger! Ze hebben je voor de gek gehouden! Er is geen wezen daar. Het is een buffel. Ik ben hem in de gaten aan het houden sinds hij zijn eerste stap in dit bos deed. Monddicht Vos, beledig jij mij? Denk je dat ik zo stom ben dat ik een buffel verwar met een eng beest? Ik kan het je bewijzen. Je bent niet zijn prooi. Hij is jouw prooi. Laten we één ding doen. Ik zal met je meegaan. We zullen die grot binnengaan en ik zal je helpen vangen wat er ook in zit. Ik heb een rekening te vereffenen met die arrogante buffel sowieso. Maar in ruil dat je teruggaat naar je grot, moet je me beloven mij nooit aan te vallen. Hmm, vertel je de waarheid? Maar wacht, wat als je wegrent en mij achterlaat... Ja, ik weet het. Laten we een touw om ons heen binden. De ene kant om jouw buik en de andere om de mijne. Op die manier kun je me terugtrekken als ik probeer weg te rennen. Oké? Okay? De taal stemden in. Ze bonden beide een touw om hun buiken en begonnen naar de grot te lopen. Vos was blij. Hij had een manier om beide dingen te doen. Bounty een les leren en het vertrouwen van de tijger winnen. Op het moment dat ze bij de grot kwamen, zag Bounty ze aankomen. Op het moment dat hij de vos zag, snapte hij wat er aan de hand was. Hmm, hij denkt dat hij slim is. Nu, laat mij dit doen, oké? Okay? Ga alleen de grot in als ik het je vraag te doen. Jij stomme vos... Ik vroeg je me twee tijgers te brengen, en jij brengt me er alleen één. Huh? Wat? We hebben sinds afgelopen nacht niks gegeten, en nu wil je een tijger verdelen tussen ons twee? jij werkt voor ze. Nee, nee, nee. Dit is niet waar. Ah, jij bent ook niks waard. Goed. Breng hem nu maar hier. Nee. Ah. Tijger sprong au, au, voor zijn leven. Au, au, hij was zo bang dat hij niks gaf om Timmy die aan de andere kant van een touw vast zat. Au, au, au, au, au, Dit doet pijn. Hahaha, <lacht> dat zal de vos leren. Ik heb vandaag een belangrijke les geleerd. Als ik mezelf niet rustig kon houden, had ik die twee niet weg kunnen jagen. Het maakt niet uit hoe lastig het ook wordt. We moeten altijd rustig blijven. Bounty had gelijk. Alleen omdat hij rustig bleef in een moeilijke situatie, kon hij zichzelf helpen. En wat de vos betreft... Hij zal zijn lesje ook geleerd hebben.